Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vooral jongeren zijn online steeds meer bezig met extreemrechtse denkbeelden. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het aantal getelde interacties, zoals likes en reacties... in extreemrechtse telegramgroepen is in een jaar tijd meer dan vervijfvoudigd. Mijn collega's lazen mee in ruim 50 van die groepen. Maxime vertelt wat ze tegenkwamen daar. Het gaat van hele nationalistische dingen. Bijvoorbeeld een oproep om de Prinsenvlag, dat is de historische vlag van Nederland, weer te gaan gebruiken. Tot berichten na berichten met hakenkruisen. Um, Hitlerverheerlijking of memes waarin mensen van kleur of LHBTI'ers worden, nou ja, heel hard gezegd, worden doodgeknuppeld. Onderzoekers en inlichtingendienst IVD maken zich zorgen omdat op deze manier geweld wordt verheerlijkt of racistische complottheorieën worden verspreid. Bij een schietpartij op een Sweet 16-feestje in de Amerikaanse staat Alabama zijn vier mensen omgekomen. Ook raakten er 28 mensen gewond. Er is nog veel onduidelijk over de dader en het motief. De Amerikaanse politie denkt dat het een lang en ingewikkeld onderzoek wordt. This is een be a long... Een van de mensen die is omgekomen is het 15-jarige broertje van het meisje dat haar verjaardag vierde. En in de Verenigde Staten zou vandaag een megazaak beginnen tegen nieuwszender Fox News. Dominion, dat is het bedrijf dat stemmachines maakt, heeft de zender voor de rechter gesleept... Hun apparaten zijn gebruikt bij de verkiezingen en Fox News zei dat er fraude is gepleegd met die machines. Na onderzoek bleek dat dat niet zo was, maar de zender bleef dat maar zeggen, zegt deze Amerika-deskundige. Dominion heeft inmiddels allerlei bewijzen boven tafel gehaald, uh, waarin uh, duidelijk wordt dat men bij Fox News dat ook wist. Um, dat er uh, geen fraude is gepleegd met al deze stemmachines, maar in de uitzendingen, in alle reportages, um, dat wel zei. Die leugen van er is fraude gepleegd met deze stemmachines, maar het bleef. Uh, het bedrijf van de stemmachines eist een schadevergoeding van 1,6 miljard. De zaak zou eigenlijk vandaag starten, maar is uitgesteld. Waarschijnlijk omdat ze aan het praten zijn over een schikking. En het weer nog vooral veel grijs, maar ook af en toe wat zon vanochtend. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al kan er later een enkel buitje vallen. Het wordt vanmiddag 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Goedemorgen Zandvoort, we zijn er weer met onze uitzending iedere zaterdagochtend. Voor de tweede keer uit het Zandvoortsmuseum, waar de expositie beroemd Zandvoort vele mensen trekt. Het is hartstikke leuk om hier een keer te komen kijken. We hoorden net naar de muziek van Wendy Moore, onze eigen Zandvoortse zangeres met Beast. Vorige week, 7 april, is deze plaat uitgekomen en uh, ze timmert lekker aan de weg. Uh, half mei komt de eerste EP uit van Wendy en uh, ja, het is lekkere muziek om naar te luisteren. Uh, goed, wat gaan we allemaal doen uh, voor morgen? Uh, we hebben een druk programma. We beginnen zo met uh, de surfer Paul Boelens. Die wat vertelt over de surftocht Hoektoet Helder. Paul zit er al. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Uh, daarna is uh, Willem Strooman aan de beurt met Classic Concerts. Morgen is het Horens Byzantijns uh, mannenkoor in, in de kerk. In hervormde uh, kerk. Uh, Jan Hilko Dietz komt daarna om te vertellen over uh, van toneelvereniging Hildering. over de voorstelling Korembers Raak. En dan gaan we in het tweede uur. Dat uh, staat voornamelijk in, in het teken van Beroemd Sandvoort. We gaan praten met uh, de zoon van uh, uh, uh, Philip Bloemendaal, de stem van uh, uh, de, de, de bekende stem uh, die uh, iedereen zou moeten kennen. Robert Bloemendal gaan we mee uh, praten en Rob de Lange. Ze hebben beiden een boek geschreven, de stemmen van mijn vader. Daarna komt uh, de zangeres Luna. Uh, Marie-Louise van der Kolk is de bijnaam. Uh, die woont in Zandvoort, is beroemd uh, sowieso in Duitsland... maar daar gaan we straks over praten. En als laatste praten we nog met Jim Keur en Otto Wieringa... over het, uh, om de ontwikkelingen rond het uh, nieuwbouwproject van Strijder. Maar goed, we gaan uh, beginnen met Paul Boelens... want die gaat praten over de surftocht Hoek tot Helder. Kun jij eerst even uitleggen wat die surftocht inhoudt, wat, wat dat is? Zeker, Hans. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ja, het is eigenlijk uh, binnen de kitewereld het uh, Downwind Event wereldwijd. De langste Downwinder die in één dag uh, afgemaakt wordt. En het doel van het event is eigenlijk voor de hartstichting om uh, ja, middels sponsoring uh, een inkomen te verwerven. Uh, en uh, uit liefdadigheid, dit jaar is het doel om met elkaar, met alle kitesurfers, een miljoen euro uh, te, uh, ja, zeg maar te te realiseren. Dat is knap. Een miljoen euro. Dat is een ja, hoop geld. Zeker. Ja, de uh, afgelopen keer, dat was de laatste keer was 2 november hè, dat jullie uh, gevaar hebben, uh, was het 650.000 ja, euro. Uit, klopt klopt, klopt ja. inderdaad. Ja, ja. Maar een miljoen is wel, uh, wel een. Hoe, hoe, hoe komt dat bij elkaar? Hoe dat ja, bij elkaar? Ja, wat je dus uh, doet als deelnemer eigenlijk, dat je of individueel of met een team uh, naar sponsors op zoek gaat. Um, en hè, binnen je netwerk, familie, vrienden, etc., ja, ga je gewoon op zoek naar mensen die voor dit goede doel uh, hun steentje willen bijdragen. En uh, nou ja, dan kan je gewoon een, een, een donering doen, uh, zeg maar, als je wilt. Oké, okay, want iedereen moet dan een bepaald bedrag bij elkaar uh, harken. Klopt. Ja, ja, je probeert zoveel mogelijk bij elkaar uh, te harken, inderdaad. En ja, dat is tegelijkertijd behalve de fysieke uitdaging, komt dat er ook nog eens bij kijken. Uh, hè, want ja, dat is gewoon best wel uh, ingewikkeld natuurlijk, omdat. voorstellen, uh, want het is 1500 dat je... euro, hè, wat jullie uh, uh, moeten inleggen, zeg maar. Ja, klopt. Minimaal uh, is ja. dat het bedrag en je hoopt natuurlijk uh, op een veelvoud daarvan. Dat, ja, ik. Uh, ja. Want, uh, nou, dan kun je meteen hebben reclame, maar hoe je dat voor jou zou kunnen doen? Ja, nou, ik heb ook uh, zeg maar, als je uh, kijkt en ik kan je het linkje ook doorzetten, dan kan je mijn profiel uh, terugvinden. Dat is op de website hoektothelder.nl, hè? Precies, precies. En misschien Hans is het goed dat ik daar even ook persoonlijk uitleg wat mijn persoonlijke Tuurlijk. drijfveer ja. daarvoor is. Uh, ik heb zelf uh, een tijd voor een Amerikaans uh, bedrijf gewerkt. En, en binnen mijn team uh, waren ik uh, een, een korte tijd na elkaar binnen een periode van zes weken uh, twee van mijn uh, dichte collega's uh, overleden. Uh, dat heeft een diepe indruk uh, op mij gemaakt. Uh, en om van die ja, hele negatieve gebeurtenis dat om te draaien uh, en wat positiefs te maken, uh, heb ik destijds contact opgenomen met Martijn van Dijk, de organisator van uh, Hoek tot Helder. Uh, hem dat uitgelegd. En uh, nou ja, zo begon voor mij het avontuur, zeg maar. Uh, uh, nou ja, goed, je kan mijn profiel terugvinden. En uh, ja. ja, ik vraag he, heel, heel uh, graag om, he, voor een ieder die luistert, he, om die bijdrage te doen. Uh, en om he, ja, mee te helpen om dat doel met elkaar, met ja. alle andere kitesurfers te realiseren. Dat en zou het, geweldig ja, zijn. En al het geld gaat naar de Hartstichting. Al het geld ja. gaat naar de Hartstichting. Ja. En uh, dat komt gewoon op een goede plek uh, terecht. Ja. Hoeveel uh, mensen doen er Mee aan, uh... nou, het exacte aantal, Hans, weet ik niet uh, precies. Wat maar het zo... zijn er honderden. Ik, ik denk, ja, uh, een, een, he, honderden exact weet ik het niet. En vanuit de hele wereld, hè? Dat, dat is ook het mooie, inderdaad. He, dat is echt, uh, ja, een, het is een heel internationaal gebeuren. En wat dat betreft is dat ook zo leuk dat inderdaad mensen van ver af zich inschrijven. Uh, he, ja, dit is gewoon zo'n uniek event. Dit is gewoon binnen he, het, de, de kite wereld gewoon het event om, om aan uh, deel te nemen. Uh, ja, gewoon een unieke ervaring ja, om ook. met elkaar dit te doen. Ja, over die inschrijvingen gesproken. Enkele weken geleden was, uh, ging die inschrijving open. En ik begreep dat binnen één minuut was goh, klopt <laughs> dat? Ja, dat is, dat is echt ah, waanzinnig. Ja, ja. En dat is, uh, ja, het is gewoon heel uh, gewild. Heel veel mensen die willen ja. heel graag meedoen. Dus ja, dat is echt iets uh, unieks om daar onderdeel van aan te het, Dat begrijp uh, ik, ja. Kunnen maken. Uh, we kunnen een vergelijking trekken, denk ik, met de LL Steden, toch? Nou, uh, zeker. Uh, die uh, is nooit in de zomer, sowieso niet. Nee. Die <laughs> is uh, alleen maar in de winter. En ja. is, uh, nee. jullie hebben een frame... Opengesteld, waar tussen zeg maar uh, dit evenement? Uh, nou, dat, dat klopt. Hè. Je, je moet het zo zien, Hans. Je hebt gewoon echt een, een enorme afstand uh, die je aflegt. Hè. Je praat over zo'n ja, 120 kilometer. Ja. En om die afstand veilig te kunnen overbruggen heb je uh, ideale bepaalde omstandigheden, bepaalde wind nodig. Ja. Um, ja, en en hè, wat er gebeurt is dat er zijn een aantal uh, experts die, die volgen dat vanuit de organisatie. En op het moment dat zo'n dag zich uh, aandient, dan uh, ja, worden de deelnemers daarover geïnformeerd. En uh, ja, dan, dan moet je klaarstaan zeg maar, om op dat moment uh, ja, uh, het te doen. Dus alle andere afspraken die je hebt, die moet je die, meteen even overboord Die moet je dan even overboord gooien. En ja. dat is ook ja, best uh, natuurlijk een uitdaging. Het uh, windraam loopt van uh, augustus tot november. Dus ja, die tijd moet je behalve bezig zijn met sponsors... bezig zijn met de fysieke voorbereiding. Ja, moet je ook ja. rekening houden met uh, de oproep zeg maar die elk moment uh, kan plaatsvinden. Ja, ja, want vorig jaar was het tot 7 november hè, dat mensen uh, uh, het konden gaan doen. Klopt. En ja. Uiteindelijk is dat op 2 november uh, gebeurd. Of de valreep, ja, uh, de inderdaad, gebeurd. Ja. ja, dus dat was perfect. Ja, want je hebt een bepaalde wind nodig. Uh, wat is de meest perfecte wind? Nou ja, je gaat richting het noorden. Hè. Dus idealiter wil je wind uh, hebben uit het zuidwesten. Ja, en je hebt flink harde wind nodig. Uh, zeg maar ja. En, en hè, dat helpt om die afstand te overbruggen. Dus, uh, dus zuidwest 7-8 is uh, gewoon heel, heel ja, goed. Ja. Met 8 je nog iets sneller dan met 7. Ja, ja. ja precies. Ja. En uh, nou ja, goed, het is van hoek van Holland tot uh, Den Helder. Hè? Klopt. Ja. Uh, je komt over die hele afstand wel een paar uh, uh, moeilijke punten tegen, zoals uh, Pieren en Ermuiden bijvoorbeeld. Ja, hoe, hebben ja. dat, hoe hebben ze dat opgelost? Nou ja, wat je ziet is je hebt uh, stempelposten uh, waar je inderdaad stopt en uh, bij Ermuiden is inderdaad uh, een punt waarbij je echt van het water afgaat en dan om de haven heen rijdt. het ware bus. Het, he? Met een bus uh, inderdaad en waarbij het ten noorden van IJmuiden uh, dan weer verder gaat uh, ja dat voor de veiligheid en om niet uh, de scheepvaart of andere watersporters ja. in de weg te zitten dus uh, dat is op die manier opgelost en het is ook goed want dat is ongeveer uh, ook het punt dat je luncht, hè, dat je dan ook even de gelegenheid hebt om je eten te laten zakken want ja, ja je kan niet gelijk dan weer uh, hè, snel het water ja. op dus ja dat, dat werkte gewoon heel goed uh, ja. je moet wel een geoefende server zijn, dat neem ik aan, want het... Uh, ja, het is niet helemaal ongevaarlijk natuurlijk. Nee, dat klopt. Hè? Dus uh, ja, bij mij gaat dat al heel lang uh, terug. Dus ik ben ooit begonnen met windsurfen, golfsurfen. Mm. Daarna overgestapt naar het kitesurfen. Uh, en waar we het net uh, ook al even over hadden, hè, je hebt binnen het kitesurf uh, verschillende typen materiaal. Hè, dus een, een, uh, wat je veel ziet, wat veel gebruikt wordt, uh, dat zijn dan de zogenaamde twin tips. Dat lijkt een beetje op een snowboard uh, en ja, zelf uh, doe ik het dan echt op een surfboard, uh, wat mij een heel vrij gevoel geeft in de golven. Uh, maar het is zeker waar wat je zegt. Je ziet ook dat er mensen ja, onderweg... bijvoorbeeld door materiaal pech, maar ook uh, fysiek uh, Kramp. uit, uh, ja. krampen en dergelijke ja. uitvallen. Uh, dus ja, het is gewoon een afvalrace. Ja, varen de boten mee dan ofzo? of zo? Uh, nou, je hebt een appje waar dus de organisatie kan zien waar je zit. Er rijden oh, jeeps ja. uh, over het strand die alles in de gaten houden. Uh, en je werkt met een buddy systeem... waardoor je ja, continu ogen houdt op je buddy. Uh, zodat je gewoon... Ja, mede een een medeserver, inderdaad. Ja. Uh, en daarmee hou je elkaar in de gaten. Dat is dus slim. Dat, ja, ja, dat is uh, zeker. Ja, als wij even teruggaan naar die uh, 2 november afgelopen jaar, ja. uh, hoe, hoe, ging, hoe, ging, uh, hoe ging het toen voor jou? Ging heel uh, goed uh, eigenlijk. Wat, wat ik zelf uh, echt een kippenvelmoment vind, is uh, uh, de ochtend. Als je start en dat gaat voor uh, zonsopkomst. Uh, uh, je ziet dan ja, iedereen koortsachtig uh, heen en weer lopen op het strand. Om, voor zonsopkomst. Zonnegang. Uh, opkomst, bedoel je? Maar ja, opkomst, ja, uh, dat, dan praat je over vijf uur. Ja, het is iets. Ah, ja, iets November la is het later ja, ja, iets, ja. iets later, inderdaad. Ja. En uh, ja, tussen zes en zeven. En ik herinner me dat we iets voor zeven echt het water dan uh, opgingen. Dat is een magisch moment. Dat is een magisch moment. Je hebt de zon die opkomt. En ja, ja gewoon de energie van, van iedereen die daar zo naartoe heeft gewerkt. Uh, ja. Auto's die dan uh, op het strand staan met lampen aan. Want hey, je, je ja. moet natuurlijk lijntjes in het donker ja. aan je kite verbinden. Nou, je wil niet uh, dat dat fout gaat natuurlijk. Nee, dus dat is een heel secuur uh, werkje. Het, het is een waanzinnige ervaring om ja. dat uh, mee te maken. Heb jij fysieke klachten gehad? Uh, onderweg? Nou, ik heb één moment gehad en dat had ermee te maken, Hans, dat ik zelf een surfboard uh, vaar. En uh, he, met de storm kan je je voorstellen dat er echt gewoon... He, met name voor de kust van Zandvoort was dat hele hoge golven waren. Ja. Uh, er is toen één moment geweest dat ik van mijn boord... Uh, ja, letterlijk van een golf afgedenderd uh, ben. Zo. En uh, met die hoge snelheid raakte ik met mijn ribbenkast... Uh, een golf die op me afkwam. Oh. Uh, die sloeg op dat moment alle lucht uh, ja, uit, mijn, uh, uit mijn longen, zeg maar. Uh, ik heb toen even een tijdje in het water gelegen om mijn ademhaling weer uh, op orde gekomen. te krijgen en ja. bij te komen. Uh, vervolgens mijn boordje gezocht en uh, ja, toen weer doorgevaren. Maar dat was wel een moment uh, ja. Ja, dat je kwetsbaar voelt. Zeg wat maar. Dat is ja. Ja. ook wat ik eerder zei. ook Het mentale aspect wat gewoon meespeelt. Je hebt ja op een gegeven moment heb je gewoon vermoeden stroom die tegen zit en verleden jaar kwam er ook een onweersbui op het laatste moment waardoor de wind inzakte redelijk gevaarlijk dus ja je hebt gewoon ja de zee is natuurlijk nooit hetzelfde dus je moet gewoon heel goed rekening houden met die omstandigheden ja dus dat ja heb je als zandvoer te maar ook ter hoogte van bouwspallers nog even gezwaaid naar de mensen nou zeker ja zeker stonden er wel ja er stonden overal wel, wel vrienden ja. en, en bekenden hè, die, die je volgen natuurlijk. Ja, natuurlijk. En ook ja, veel sponsors die dan toch kijken... Van, ja, hoe breng je het op die dag zelf ja. ervan vanaf. Dus uh, ja, zeker. Ja. En, en, en is het ook een, een wedstrijd hè, dat, je, dat je bij de top drie... als je daar kop bij komt, dat je heel geroem krijgt? Of? Ja, het, het is, uh, de wedstrijd is met name gekoppeld aan, aan de inzamelingsactie ja. Hans die het doet. En ja, daar, daar gaat het erom, om uh, als individu of als team... Uh, Zoveel mogelijk geld voor het goede ja. doel binnen te halen. En de wedstrijd is echt iets persoonlijks. Van het afleggen van de afstand met je buddy. Ja. En gewoon veilig aan de kant komen. Ja. En ja voor de een is het misschien iets heel persoonlijks. Hij heeft dingen meegemaakt die meespelen. Ja. En overwinning. Dus het verschilt ook gewoon per individu. Ja, voor kon... mij was het echt, nou ja, wat ik eerder ook al zei. Iets, iets persoonlijks ook. Ja. Wat mijn drijfveer is geweest om dit te doen. Ja. Ik maakte net een vergelijking met de LST. Dat klopt ja. dat ook al op de 6 bijvoorbeeld. Dat is ook... Nou ja, voor het, uh... Klopt, voor het goede doel. Het er, goede zijn, doel. er zijn heel veel uh, ja, van natuurlijk. dat soort uh, events inderdaad. Ja, ja. En uh, dat klopt. Uh, alleen, uh, ja, wat, wat denk ik het unieke van dit event is binnen de watersport... de afstand die je aflegt mm. uh, voor het goede doel. Dat, dat maakt het gewoon binnen de watersport echt uh, iets unieks. Het gebeurt uh, nergens ter wereld, 130 kilometer? Dat is... niet, niet dat ik weet. He, er zijn wel uh, individuen die... Uh, Eilanden natuurlijk afstanden afleggen, maar niet in zo'n groot collectief verband. Nee. Niet dat ik weet. Uh, dus uh, ja. ja. En um, um, ik zei al, je moet er wel getraind voor zijn. Hè? Want uh, kijken ze daar nog uh, naar. De, als je inschrijft wat voor ervaring je hebt. Of, uh... Ja, het, is, het is uiteindelijk een persoonlijke verantwoordelijkheid. Je ja. krijgt wel eh, trainingsschema's aangereikt. Ook vanuit uh, de organisatie. Maar bottom line, wat, wat ik zelf denk, is... Uh, hey, je moet gewoon je uur op het water maken. En als je dat doet, dan... Ja, dan hey, je, je, elke, elke dag op zee is anders... Ja. De stroom, de wind, noem het maar ja, op. Ja. Dus ja, je kan je, wat dat betreft is, ja, is het juist een combinatie. Je materiaal moet op orde zijn. Je moet fysiek op orde zijn. Je moet mentaal gewoon lekker in je vel zitten ja. om dit te kunnen doen. En de optelsom uh, zorgt ervoor dat je over de finish komt. Ja, ik denk als je eenmaal Den Helder in, in zicht krijgt... dat je dan weer een extra adrenaline stoot. Ja, de, zeker. Uh, ja. Hè, dat dat, dat, dat denkt, is voor nog heel even. Ja, zeker. Hè, dat uh, op het moment uh, ja, dat dat uh, in zicht komt... dan is dat... Uh, He, dan, dan weet je ja. dat je er bijna bent. Dus dat doet wat met je, ja. zeker. Ja. Ja, en dat geeft een enorme voldoening als je het sowieso gered hebt, natuurlijk. Hè? Absoluut. Ja, en dat is ook een ontlading als je daar dan staat. Hè, de realisatie dat je het uh, volbracht ja. uh, hebt met elkaar. En ja, de blijdschap uh, is dan geweldig. En, ja. Uh, ja. Vorige keer deden we er ook wat, wat bekendere Nederlanders ermee. We Boven Boven onder andere begrepen. Ja, klopt. Ja. Die, die heeft hem ook uitgevaren. Ik dacht het. Ja, nou, dacht ja zeker. Het ook, ja, Ja. ja, ja dat, wel knap. Uh, ja, absoluut. Ja. Ja. En en, en de belangstelling verder zeg maar we praten er nu hierover op zfm radio maar is er is er is er meer belangstelling voor uh, nou ja goed, hè, dat hangt ook denk ik af van wie je kent en, en ja. wat je ermee ja. doet, uh, zeg maar. Dus, uh, ja, dat soort natuurlijk. Ja, ja, er wordt wel over uh, he, voor, vooral online natuurlijk worden wel dingen gepost, uh, ja. foto's gezet en, en allemaal dat soort dingen. Dus uh, ja. ja, zeker. Het ja. zou wel mooi zijn als er inderdaad 1 miljoen wordt opgehaald. Dat zou fantastisch zijn. Ja. En voor zo'n mooi doel. Uh, he, dus dat, dat is ook misschien he, nogmaals de oproep van uh, he, om om, om daar aan alle luisteraars die uh, een bijdrage willen doen, als ja. je, alsjeblieft doe die bijdrage. Het gaat naar goed doel. Uh, het, wordt, uh, het komt op een veilige plek uh, terecht. En, ja, uh, ja uh, he, dat, dat is gewoon. Dat ja, zou geweldig, geweldig zijn. Natuurlijk. Ja. En het is dus www.hoektottholland.nl. Uh, hoek tot helder. Oh, sorry, hoek tot helder ja. ja, en dan kan je inderdaad uh, op deelnemer uh, zoeken. Ja. Dus mijn naam is Paul Boelens. Paul Boelens ja. En uh, ja. nou ja, het is natuurlijk een eer om, om Zandvoort te. Uh, Daarin te vertegenwoordigen. Nou, en, uh, ben jij de enige Zandvoorter trouwens? Die mij nou, er zullen ongetwijfeld meer zijn. Ja. Uh, ik ben zelf ook lid van onder andere de Watersportvereniging ja. Zandvoort. Uh, maar ja, wie dat. Uh, ik heb nog niemand gehoord. Nee, nee, ik heb ja. heel veel mensen gehoord die het wel een keer willen doen. Ja. Pardon, uh, maar ik ben niet bekend. met ze nog niet Net, op het water gezien. Ik heb ze nog niet. Uh, <laughs> niet dat ik weet. Nee, ja. Dus, uh, nou ja, Paul, we wensen je enorm veel succes. Uh, dus het is nog niet bekend wanneer het gaat gebeuren. Dat moet er echt. Klopt. Een, een, ja, dat is echt weersafhankelijk. Ja, weersafhankelijk. Nou ja, ja, je hebt in oktober, november... Uh, na oktober heb je meer kans dan in juli bijvoorbeeld, hè, denk ik. Ja, ja. nou Sorry. ja, je, je, weet het je weet het niet. niet. Je nee. weet het niet, inderdaad. Nee. Ja. Nou, Paul, uh, leuk gesprek over de surftocht de Hoek tot Helder. Hartstikke bedankt dat je hierheen wilde komen. En uh, wellicht zien we elkaar uh, nog een keer. En ik wens je nu alvast heel veel succes. Heel veel. En uh, ja, sponsor Paul, het is voor een goed doel, uh, de Hartstichting. En uh, goed, we gaan uh, muziek Denk ik. Um, dankjewel Paul. Uh, holding out for a hero, Bonnie Tyler. Naar Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Hou je ervan, Willem? Willem. Ja, okay. zag mee te wegen, wiegen ja. op de muziek net. Dus. Ja, Willem is Willem Stroman. Hij, uh, hij zit in het bestuur van uh, Classic concert ja, Concerts Stand voor. En uh, ja, we gaan het over al heel andere muziek hebben. Ja, zeker. We gaan het namelijk hebben over uh, het concert wat jullie morgen aanbieden in de ja. kerk. Ja. En dat is Byzantijnse muziek. Ja. Het koor, dat heet het Hoorns-Byzantijns-Mannenkoor, wordt afgekort tot HBM, Hoorns-Byzantijns-Mannenkoor. En het is opgericht in 1985 en er op dit moment zijn er ongeveer 25 leden. En vanaf 1990 staat het onder leiding van hun dirigent Gregori Sorella. Ik spreek het misschien goed uit, maar ik hoop het ja, niet. Het is een buitenlandse naam. Dat is heel lang, 23 uh, die nee, zit, 33 jaar. Die al, zit hier al nou, 33 jaar. Jazeker. Ja. Ja, ja, ja. En het is heel bijzonder. En we zeggen, dit koor is dus ooit... Het doel van het koor trouwens... is het Slavisch-Byzantijnse gezangen zo authentiek mogelijk te vertolken. En het koor is dus niet kerkelijk gebonden. Nadrukkelijk zeggen we dat. Uh, de nadruk ligt wel op het liturgisch repertoire van de Oosters-Orthodoxe kerk. Maar in concertvorm... kun je daar een bijzondere mooie muziek van maken. Dat geloof ik graag. Zoiets als de iconen... van die oude... antieke iconen. ja, Dat kun je in een kerk ophangen. Maar je kunt het ook in een museum Uiteraan. hangen... Ja. en te bekijken. Ja. En het is met hun muziek in feite dus net zo. Ja, want het klinkt heel zwaar. He. Byzantijnse muziek. Maar... Ja, Byzantijns. Maar Byzantijns is gewoon een streek in Europa... Ja, dat, waar, waar de muziek dat, van oorsprong... Ja. vandaan komt. Slavië en... Uh, ja, en, uh, Oekraïne. Oekraïne, ja, Oekraïne vooral ja. ook. Ja. Dus er worden morgen en tijdens het concert worden dus ook een aantal liederen van Oekraïnse afkomst gezongen. Hebben jullie de Oekraïnse gemeenschap hier in stand ja Jazeker. Ja, ja, ja. ja. Tot op heden komt ieder concert, eh, nodigen wij een aantal mensen uit Oekraïne, nodigen we uit om oh, hierbij te zijn. En tot op heden is er ieder concert, zijn er een aantal mensen van deze afkomst, zijn erbij geweest. Ja, ja. Dus ze zijn ook voor morgen uitgenodigd. En als we de uitnodiging niet ja. bij iedereen binnen hebben kunnen laten komen, zou ik daar bij deze zeggen, wees morgen ja. welkom. Nee, dat begrijp ik. De mensen die ja, zeggen ja. dat ze uit Oekraïne komen, hebben een gratis antwoorden. Ja. Als je een koor hebt van 25, 30 man. Ja. Er moet er niet één bij zitten die je een beetje vals ziet. Die nou ja. moet, moet echt hele goede stemmen hebben. Dat is absoluut waar. En ik ben natuurlijk, ja. Hoeveel petten ik op heb, weet ik niet. Maar ik heb heel lang ook diverse. Uh, ...koren als dirigent geleid, zeg maar. En dan is het, wat is de uitgangspunt van een koor? Nou, ik had één koor dat op hoog niveau dus uitvoeringen deed. Daarvan moest dus iedereen in feite zangles hebben... ...om te kunnen voldoen aan het niveau om, om te kunnen repeteren en noten kunnen lezen... En daar tegenover stond een buurthuiskoor. waar iedereen gewoon voor de gezelligheid meekwam. En de meeste mensen soms niet eens alles meezongen, maar gewoon meegenoten van de sfeer, de entourage en, ja, ja. en het een beetje meeneurieën van, van leuke liedjes. Ik bedoel, dat niveau kun je ook doen. En dan was dat even goed een zinvolle invulling van deze mensen? Natuurlijk. Nou, ik zat er met het Sommers Monaco... waar ik een aantal jaren ja. uh, lief, ja. lief van ben geweest. Ja. Uh, zaten we er een beetje tussenin, weet je wel. Het was ja. uh, proberen echt. Uh, maar het was ook gezelligheid. En, uh, ja. Maar, ja. en als je, als je daar, zeker in het begin met een mannetje of 60. Ja. Ja, als ja. je dan één uh, wat mindere stem hebt, dan nee, maakt het niet zoveel nee, uit natuurlijk. Dat, dat maar weet met, ik, met 25 ja. man, uh, moet je toch uh, behoorlijk uh, ja. uh, aan ja. de weg timmeren. Ik weet dat ik ooit een, uh, als gast, als organist een keer. Die Zandam met een met een kerkkoor. En er zat één vrouw met een ongelooflijk nasale stem. Die... Keihard zong. En als zij zong, dan hoorde de rest van het koor die nee, weg. Dat is maar. ook vervelend. En ze zong ja. nog licht, lichtelijk vals ook. Dus ja, dus. ja dat, is minder, maar he, wat, dat is minder. Het is een kerkdienst. en het is een koor. En wat moet je met zo iemand? Ja, ja. Moet je die wegsturen? Of moet je het ja? Het is een dilemma. Ja. Kijk, en met een met, met oratoriumkoor kun je zeggen: iedereen moet verplicht ieder jaar opnieuw auditeren. Stemtest doen, stem ja. doen en auditeren ja. in feite. om het komend jaar weer te mogen zingen. Ja. En dan zijn er mensen. Waarvan op een gegeven moment gezegd wordt. Het spijt me vreselijk ik voor je. Je bent een aardige man. Maar je stem is achteruit ja. gegaan door je leeftijd. Of je blert te veel? Wij stoppen. Ja, ja. ja. Wij stoppen. ja. En um. dat is dus met dat horens Byzantijns koor. Ik weet zeker, dat heeft dus dan alles staat of valt. Met de kundigheid van de dirigent. Ja. En daar twijfel ik zeker niet aan. Want als ik even iets over Grigory Sergi Soriolo mag vertellen. Hij is vanaf 1990 dus dirigent van het Horens Byzantijns Mannenkoor, Maar hij studeerde in Nederland aan het Haags Koninklijke Conservatorium en aan het Rotterdamse Conservatorium. En hij ronde in 2005 zijn masteropleiding Muziekwetenschap aan de Universiteit in Utrecht met succes af. Dus hij is niet alleen een muzikus, maar ook een muziekwetenschapper. Ja. Dus hij benadert wat hij met dat koor doet, ook vanuit de muziekwetenschappelijke kant. Nou, dat is knap. Uh, het moeten goede stemmen zijn. Dat zijn uh, west dus Heel veel west hebben ja. <laughs> hebben een goede stem. Ja. Uh, Oké, okay, dat is dus morgenmiddag he, om drie uur. Het is morgenmiddag om drie... in de kerk. Ja. En uh, toegang is 10 euro. Toenig toegang is 10 euro, uh. maar dat betekent wel dat koffie en thee is voor onze kosten Kijk eens, wel en, uh, tegenwoordig uh, kosten koffie en thee al zo'n uh, 3,5 uh, uh, euro. Ik durf dus ik uh, niet te vertellen als ik ja. hier op zandwoord op een terrasje zit ja, dat en, een ja. en een dingetje drink. Ja, als, als je dat drie denk... koffie neemt, dan heb uh. je het er eigenlijk al uit, toch? <laughs> <Nee. laughs> Oké. Okay. Hey, Jullie zijn, doen niet alleen de concerten, want jullie zijn ook bezig met de jeugd in Zandvoort, zeg maar. Wij hebben al, ja, het, het huidige bestuur bestaat nu een jaar. Dus we ja. zijn heel voorzichtig begonnen om een beetje verder te bouwen op degene wat het vorige bestuur dus ja. heeft uh, in gang gezet. Heeft in gang gezet. En twintig jaar hebben we volgehouden, hè. Wees ja, knap. Je wel, hè? Ja, ja, ja. Peter Tromp en Toos. Ja, ja. ja, ik heb daar het allergrootste respect absoluut, voor. Absoluut, Dat absoluut. Door. Ja, ze hebben mooie en dingen neergezet. Wat zij ja. met z'n tweeën doen, doen wij hier met vier. Ja, dus goed, toch, dat bedoel ik. Dat is toch anders. Ja, zeker. En, um, maar van het begin af aan dat wij als nieuw bestuur daar een beetje rondlopen, hebben wij gezegd, wij willen onze blikken ook richten op de jeugd. Ja. En vooral de combinatie jeugd en klassieke muziek. En daar is best nog wel wat in te bereiken. Daar dat is best nog graag. wel wat in te doen. Ja, want komen kinderen sowieso nog in contact met klassieke muziek, maar dat um. blijven niet, hè? Of ze nou, moeten we er voor hun ouders meekrijgen, maar dat het, is, ja, is nou moeilijk, ja. denk ik. Ik geef dus nu niet meer, ik ben gestopt, maar ik heb dus jarenlang piano les gegeven. En ik zeg al tegen de ouders: enig succes met je kind met piano les, heb je alleen als de ouders participeren. Ja, dus als ja. vader zijn viool erbij grijpt, of moeder gaat, gaat zingen of gaat, gaat naast het kind op een stoel zetten van goh, laten ze horen wat je aan het doen ja, bent. Ja. Dus dat is het. Ja. En als je dat niet doet, Dan, uh... of het moet een zwarte raaf, een witte raaf zijn. Ja, Ik dat kan. Ik heb verschillende is... kinderen die, waar ouders er niet naar om kijken... en die kinderen uiteindelijk geslaagd zijn op een conservatorium. Ja. Hè? En waar die ouders... Ja, dan. Uit hunzelf zeg maar, de interesse voor muziek en ja, uh, ja. alle vormen van ja, muziek zijn. Wij hè? spreken dan ook van extrinsieke en intrinsieke motivatie. En er zijn een paar kinderen intrinsiek die dus van binnenuit, van binnenuit dat is interesse van hebben hetzelfde. voor ja. iets. Ja, ja. En andere kinderen kun je interesseren door het ze aan te bieden. Ja. En die... Dat, dat, het aanbieden van, aan kinderen van klassieke muziek willen wij dus doen, middels die muziek. En uh, afgelopen vrijdag hebben wij een eerste pilot gehad op de Hannie Schaftschool. Daar zaten twee violisten van het conservatorium, twee meisjes, die zijn met een paar groepen kinderen aan het werk gedaan. In combinatie met tekenen en muziek maken en ja, ja. luisteren en ja, wij gaan... Uh, Hoe vonden twee... de kinderen dat? He, hebben ja? jullie leuk. goed? Dat is leuk ontvangen. Absoluut. Oh, dat is geloof ik. Graag, ja, ja, zeker. Het is wel heel wat anders he, dan rekenen of taal. Nou, en... nou ja, kijk, die Schaftschool en dat zullen meerdere basisscholen hebben... die hebben bijvoorbeeld op de vrijdagmiddag... hebben ze dus dat de kinderen wel verplicht op school zijn... maar dat er dus een keuze is... aan een aantal programma's... waar kinderen deel kunnen nemen. Ja, ja. Dus het kan iets van sport zijn... of beeldende kunst... of... In dit geval willen wij dus uh, een aantal blokken. Dat gaan we ook doen. We gaan twee blokken klassieke muziek geven. En dat betekent dat een groep kinderen krijgt dus klassiek... Uh, klassikaal, laat ik het zo zeggen. Klassikaal, dus een muziekles aangeboden. En we gaan kijken wat we daarmee kunnen. Wat geweldig. Het is niet de bedoeling dat de kinderen nou zo verplicht... bij ons op zondagmiddag in die concerten moeten komen. Maar wie weet wat hieruit voort kan komen. Je weet het niet. Nee. Kijk, een ander probleem... We hadden vrijdag, nee, een paar dagen geleden hadden wij hier een bijeenkomst in de Blauwe Tram. Met meerdere uh, kunstenaars en nou, wat doen we op Zandvoort, waar zijn we met elkaar bezig. En ja, het is dus heel moeilijk om vast te stellen dat bij ons het publiek is 60 plus. Ja. Alle goeds hoor. Ik ben ook... Nou ja, ik ben 32, 70. Ja. Ja. Maar, ik ga er ook naartoe, helaas. Daarom. Ja. Maar, maar er zijn zoveel... Ga je naar een toneelvoorstelling... 60 plus. Ga je ja. naar een balletvoorstelling... Ja. Het is overal 60 plus. Hoe ga je nu de jeugd bereiken? Mm -hmm. Aan de andere kant kijk ik zelf... Heel vaak op YouTube-filmpjes. En dan zie je kinderen van 7, 8, 12, 13, 14 jaar. die viool, harp, piano, kerkorgel spelen. op een niveau waarvan ik zeg: wat jonge, jonge. Ja, ja, ja. Dat had Knap. ik niet toen Knap. ik 12 jaar was. Nee, begrijp ik, begrijp En jullie doen een samenwerking met de Muziekschool, hè? Nieuw Ave? Ja, Nieuw Ave, ja, ja. En er is een, een onderwijsresjuff, uh, Carina. Carina Vieren, ja. Precies van uh, de Hannischafschool. Ja. Die... Uh, uh, die ondersteunt dat en die, uh, die, die leidt dat een beetje. Geweldig. Als we dat op deze uh, Hanningschafsschool hebben gedaan is het de bedoeling om uh, daarna ook andere basisscholen hier op Zandvoort uh, te gaan benaderen ja, ja. en te kijken of mensen daarvoor kunnen interesseren. Johannes uh, nou, zal is leuk, maar er zijn meerdere... Tuurlijk, daar je de zeven noem maar op allemaal. Daarom. Maar um, ja, ik denk, denk gewoon dat de leraren en leraressen ook daar uh, erg veel interesse in hebben. Denk en, ik wel, en, ja. Uh, ja. Als je, Kijk, als je ja. kinderen niet ermee in aanraking laat komen, ja. dan gebeurt er niks, toch? Nee, nee. Zo moet je het ook zien. Kijk, en wat ik heel privé nog een keertje zou willen er bestaat al een paar jaar een initiatief in Nederland er heeft dus ooit een, uh, een muzieklerares heeft dus een uh ja. Een kerkorgeltje in miniatuur na laten bouwen. En dat kun je dus als een soort Ikea-pakket thuis krijgen. Oh. Dat is een doos waar je normaal een normale televisie in stopt. En er oh, ja? zit dus een compleet kerkorgeltje in. En dat kan spelen. Geweldig. En dat kunnen dus, dat heet het do-orgel En het zou mij zo ontzettend leuk lijken om een keertje hier op Zandwoord ooit eens met basisscholen. Dat Doorgel kunnen kinderen zelf in elkaar zetten onder leiding van iemand. Nou ja, onder leiding van jou. Van mij bijvoorbeeld. Een, ja. een bekend organist hè, van, de, van de kerk. Van, van de, de dorpskerk van de en meerdere streken in Nederland. Ja, maar ja, ja, dat is een ja. ander verhaal. Ja. En, <laughs> maar dat lijkt mij, ja, een van mijn uh, drijfveren van het orgelspelen is ook zeker het promoten Tuurlijk. van het instrument. Uiteraard, dat dat in het, het kort, instrument ja. is, wat dat betreft, gelijk aan een viool, gelijk aan een harp. En je ja. kunt er alles op spelen wat je maar wilt. En dat het dan in de kerk staat, lang niet alle orgels. In een kerk. Nee. Er staan veel orgels ook in concertzalen. Ja. En ook tegenwoordig gewoon bij mensen thuis ja. die een flink kamer hebben, zo'n soort salon als we hier zijn. dan kan je rustig kan je daar een klein orgeltje in zetten. kan er ook ja, Geweldig. Nou, Willem, uh, ik wens je heel veel succes ja. mee. Resumeer resumerend, heel even: ja, het is morgen, dus het Hoorns-Byzantijns mannenkoor. Morgen om drie uur. Morgen om drie uur. En er is dus muziek uit die hele Slavische ja. uh, uh, traditie, tot de mensen. Oekraïne aan ja, toe. Deur open half drie. Deur open half Toegang drie. Toegang 10 euro. 10 euro. Ga dat zien, want uh, het lijkt me en, prachtige muziek. Ik ben er zelf ook. Ja, zo is dat. En dan zien we Willem ook. Willem, mag je hartelijk danken. Ja. en wellicht tot de volgende uh, uitvoering van Classic Concert. Ik, ik weet dat je graag komt. Ik kom graag langs om uh, weer een paar sterke verhaal. Misschien te vertellen. Ja, eronder op. Maar hartelijk bedankt, uh, okay, uh, uh, Willem. Yeah, we gaan naar uh, Nothing But Thieves door Impossible. En het is een orchestral version. Mm.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 Every beat of my battle heart Sudden joy a tender kiss I know I'm gonna die this And that's because. ...van uh, Nothing But Thieves... dit uh, was Impossible... Uh, ...we zitten nog steeds in uh, Goedemorgen Stamford. ...in uh, het prachtige omgeving van het Stamford Museum... Uh, ...waar de tentoonstelling beroemd Stamford uh, is... ...en tegenover mij zit Jan Hilko Diet... Van... goedemorgen... ...ja, goedemorgen Jan Hilko... Uh, ...Jan Hilko is van uh, toneelvereniging Hildering... Hè, ...als ik het goed heb... ...ja, dan weet, weet wel zeker dat ik het goed heb... ...en toneelvereniging Hildering... ...die komt binnenkort weer met een nieuw stuk... ...ja, absoluut... ...karamba... Karamba's wraak ja, zelfs. Ja, wraak. Ja. Ja, we ja. zijn al een tijdje aan het repeteren. Eind januari zijn we begonnen. En volgende week is het uh, echt zover. 21 en 22 april. Oh, mogen uh, we ja, ja, ja. Ja, het op de planken brengen. Ja. Dus de spanning begint aardig te komen. Ja uh, begrijp ik. ik. Je vertellen. Ja, ja, wat, ja, is er, wat is er ja. voor stuk uh, Jan Hilden. Nou, We doen dit keer iets anders dan anders. Uh, we staan een beetje bekend om de kluchten die we spelen. Ja, ja. De, de John Lanting stukken. De deuren die uh, dichtknallen en open gaan op allerlei plekken. Dat is deze keer even wat anders. We doen een zwarte comedy. En dit is vooral een stuk waarbij het uh, om de tekst draait, om het verhaal. En dus is het wel heel belangrijk dat mensen ook goed opletten. Want als je eventjes uh, wegdommelt, dan ben je ook wel de verhaallijn kwijt. Dus het is zeker aan te raden om, uh, om goed focus te focussen. Ja, te maar houden. ik was het ook, het is een zwarte comedy. Ja, maar het is ook een blijspel, toch? Zeker, ja. ja. Dus uh, ja, het zit er bij... zit wel wat humor in, toch? Er zit, er zit bijna alleen maar humor in. Ja. Het, het, het zwarte is eigenlijk dat de humor gaat om zaken waar we normaal misschien minder hard om lachen, ja. bijvoorbeeld moord en doodslag. Ja, ja dat is niet iets waar je normaal zegt van, nou, dan gaan we even flink hard om lachen. Maar in dit ja. geval mag het. Want ja. het is het uh, hoofdonderwerp van het stuk. Ik begrijp het. Het is een stuk van William Norfolk. Dat is waarschijnlijk een Engels uh, helemaal, helemaal correct, uh, ja. toneelschrijver, uh, noem maar op. Ja, dus we doen het ook volledig in het Engels. Dus mensen... Nee, oh, graag. Nee, het is gewoon <laughs> vertaald naar het Nederlands. Nee, oké. Okay. En de taal is, uh, het is wel wat, uh, wat pittigere taal. Het is niet, uh, niet, geen straattaal, nee, dus, uh, ah. dus bepaalde woorden hebben we echt wel flink op moeten oefenen. Geen Zandvoorts uitdrukkingen erin? Nee, maar. nee, dat gaan we zeker niet Maar uh, uh, hoe komen jullie nou aan dat stuk? Want uh, wordt dat aangeboden ergens, of hoe gaat dat? Nou, daar hebben we een, een leescommissie voor. Ieder, uh, ieder stuk wat we spelen is eerst uh, gelezen door de leescommissie. Maar de leescommissie begint met een hele berg aan stukken. Ja, Die worden uitgekozen, ik ja. denk een stuk of tien. Uh, en dan uiteindelijk worden er drie stukken gekozen. Uh, die naar de regisseur gaan, of regisseur. En die bepaalt uiteindelijk welk stuk er gespeeld gaat worden. Ja, ja, oké. Okay. Want uh, Mark Verstegen is uitgeschreven ofzo, of zo? Nee, zeker nee. niet. Nee hoor, nee, nee. Maar we waren dol blij met, uh, met Mark. Maar dat is, uh, ja. dat is, hij had toen uh, Oma's Wil geschreven ja, en geregisseerd. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, ja, er ligt nu geen stuk van Mark op de plank. Nee, dus we gaan, uh, we gaan ja. door met een ander stuk. Wat die is kan nog komen Precies, hè? ja, je weet het nooit. Ja, kun jij iets uh, vertellen over dat, dat stuk, Karambas uh, Wraak? Ja, Karambas Wraak draait om. Uh, drie dames. Drie dames op leeftijd. En uh, die hebben het aardig goed voor elkaar. Een leuk, uh, leuk pensioentje. En dat willen ze eigenlijk ook wel zo houden. Dus eigenlijk alles wat in hun leven voorbij komt, wat dat uh, in gevaar Kom, kan van, brengen. Kan Ja, daar, daar zijn ze niet blij mee. En ja. dat zou zelfs kunnen betekenen dat er een, uh, een moord gepleegd moet worden. Ja, dat zou kunnen. Hè? Ja, ja, ja, ja. Zeker. Ja. Dus daar zijn de dames uh, druk mee bezig. Je ja, alleen... gaat, gaat niet zeggen of het zo is natuurlijk. Nou, ja, moet een beetje... ja, ja, ik, ik moet het wel een beetje in het midden houden. Ja, ja, ja, ja. Het, het bloed zal niet uh, tegen de ramen spatten, maar er uh, gaat zeker, uh, gaat zeker in ja. een en ander gebeuren. Maar of ze ermee wegkomen, daar draait dat het eigenlijk om. Dat, dat weet je het, niet, dat is belangrijk. Want er gaan vijf vrouwen spelen, als ik het goed heb. Ik heb volgens mij zes vrouwen zelfs op mijn lijst oh, staan. Zelfs. Okay. Ja, zes? Oh ja, inderdaad. Ja. Vijf oudere vrouwen en een ja. vrouw van in de twintig. Ja, klopt. Klopt, hè? klopt helemaal goed. En één man. En één man? En ben ja, jij? ja dat, uh, die rol mag ik uh, op Zijn mij je nemen. Dan een inspecteur ja. van politie. Ik klopt ben een inspecteur, dat klopt. Dus ik kan al gelijk een beetje verklappen dat er natuurlijk wel iets gaat gebeuren ja, wat niet dat, helemaal door de beugel gaat. Dat kan. lijkt me wel, ja. Dat nee, dat lijkt me wel ver, ver, ver, verder gaan we niet, want anders uh, gaan we straks op de plot nog. Ja, precies. Nee, uh, nee dat nee, gaan, nee, gaan we niet doen. Natuurlijk. Nee, nee. Uh, wie gaan er spelen? Kun je dat wel zeggen? Jazeker, ik heb, ik heb een speakbriefje meegebracht. Ja, begrijp dat, ik, dat ja, snap ja, je wel. Ja, ja, ja. We hebben Wendy Jacobs, Mirjam Borstel, Jetteke Zwemmer, Romy Borstel, Jan-Hil Hil ja. Nieland en Teddy Koelemeijer op de lijst staan. Oh, oké. Okay. Ja. Ferry Koelemeyer, cool, dat zijn twee mannen. Of... Nee, Terry. Er... Dat is een, uh, oh, okay. een, een, een vrouw. Ja. Heel goed ja. ja, hoor. Uh, Hoe lang zijn jullie al bezig met repeteren nu? Nou, we zijn, eind januari zijn we begonnen. En ieder stuk geeft weer zo zijn, zijn uitdagingen. Bij dit stuk was het vooral tekst. Tekst oh, ja. is echt behoorlijk pittig. En uh, het spel ziet er fantastisch uit. Maar her en der hadden we nog wat probleempjes uh, om de tekst te onthouden. En zeker uh, als je een monoloog hebt, een behoorlijk stuk tekst. Ja, is toch wel belangrijk. Dat het, uh, dat ja, het goed dat in je hoofd zit. om natuurlijk het. te kunnen spelen. En dat ja. was toch wel een flinke uitdaging ja, bij dat, dit stuk. Ja, dus de souffleur of souffleuze. die krijgt ook een hogere, hoofdrol, of niet? Uh, nou, dat is niet de bedoeling eigenlijk. <lacht> nee, hè? Nee, idee, nee, nee, nee. We hebben Ina Vos als uh, uh -huh. souffleuze. En uh, ja, we hopen toch dat we Ina niet nodig nee. gaan nee. hebben. En dat is nee. een compliment. En uit de souffleuze kunnen we naar de, ja, nee, we voor, naar de dan dan Hebben jullie je tekst van. goed. Ben jij een beetje tekstvast? Ik ben normaal redelijk tekstvast. Maar ik moet zeggen, bij dit stuk was het ook wel voor mij een flinke uitdaging. Ja, toch wel? Ja, absoluut. Oh, het, ja. Feit, het feit dat je dan veel moet zeggen, dat betekent toch dat er uh, wel wat is. Ja, of wel misschien hoef ik niet heel veel te zeggen, <laughs> maar het is juist heel ingewikkeld. Ja, het ja. blijft een verrassing. Ja, nee, dat blijft een ja. verrassing. Dus komend weekend wordt het opgevoerd. Ja. Er zijn nog kaarten neem ik aan. Zeker, Hoe komen ja. mensen daaraan? Nou, dat is heel, heel eenvoudig. We doen het tegenwoordig allemaal online. Ja, uh, via, meestal wel, ja. Ja. Ja. Dus als je uh, op Google uh, uh, Hildering, uh, Hildering uh, intikt. Ja, Hildering ja, Zandvoort. Ja. Dan kom je op de website al terecht. Ja. Of je kan hem onthouden. toneelhildering.nl ja. En daar kun je online de kaarten bestellen. Oh, ja. Die zijn uh, 10 euro de stuk. Um, zowel op de vrijdag als de zaterdag. We hebben nog kaarten. Maar wees er wel snel bij. Want het gaat wel, uh, wel hard. Ja. Uh, en het kan alleen online. Het kan, alleen, het kan alleen online. ja, maar, ja. Uh, hoe weet je Als jij niet zo uh, uh, vaardig bent op de computer, dan, je kan niet uh, een van die dagen naar de, naar de kroeg lopen en zeggen van. Uh, nou, dat mag moet volgens mij nog wel kunnen, maar ik zou zeker voor zorgen dat je al voor die tijd de kaart hebt Ja, bekocht. denk je dat het uh, uitverkocht is? Ja, ja. Dit, ja, het ja, gaat ja hard, je he? kan geen. Uh, ja, de behildering is erg geliefd. Dus, het, is zo, uh, het zou zo jammer zijn als mensen voor een deur staan ja, en zeggen van ja, we ja. hebben geen plekje meer nee, voor, nee, voor dat, u. Dat zou, willen dat we niet. Dat zou wel heel jammer zijn, natuurlijk. Jullie hebben net een hele andere projecten achter de rug. Ja. De, de Goede Mens van Stanford, de film van Aja van Kessel. Zeker, uh, Daar ja. hebben, hebben, hebben meerdere mensen van Hildering ingespeeld. En jij ook, begrijp ja, ik. maar liefst 17 mensen van Hildering... Uh, 17? Ja, 17. Oh. Ja, een ja. De ene grote rol, de andere wat kleiner. Maar dat is leuk met, met veel meer toneel. Elke rol is belangrijk. Je ja, kan niet zeggen van, nou we laten één karakter weg, want ja. dan valt het verhaal uit één. Uiteraard. En ik heb uh, een inspecteur mogen spelen. Ja, het, het wordt een beetje tijd. Casting, ja, denk ik ja, ja nee, ik heb het aan meer mensen gevraagd die hier zaten, over die om over die film te praten. Uh, het grote verschil tussen op de planken staan. Of in een film spelen. Kun jij daar iets over zeggen? Ja, is dat eh, dat, dat een is een groot verschil. Hè, dat dan. is wel een groot verschil. Ja, bij, bij toneel heb je dat je het direct in één keer neer moet zetten. Je, ja. hebt, je, je, kan, je kan niet zeggen, nou, jongens, we doen het even opnieuw. Dat nee. kan wel, maar het staat een beetje raar. Ja. En, en je moet natuurlijk zowel de voorste persoon als de, de persoon helemaal achterin de rij uh, in de zaal moet je bereiken. Dus je moet vrij groot spelen. Dus ja. de, ook de achterste personen willen Kunnen zien wat zien. er gebeurt. Ja, uiteraard. En bij toneel zit juist de kunst om heel, heel klein te houden. Ja. En dat ja. als dat. Als ja, bij je de film bedoel je? Ja, bij de film, sorry. Ja, ja, ja, ja, dus als je veel toneel speelt, dan is film, uh, kan film een uitdaging zijn. Ja. En andersom. Ja. He, bij, uh, bij toneel heb je soms nog wel eens het gevoel van, nou, misschien is het wel iets te groot. Nou, ja. dan zit je eigenlijk ja. wel goed. Ja, Begrijpen. Begrijp bij toneel, toneel, of bij film is het echt klein houden. Heel ja. belangrijk. Ja, heel belangrijk. En, en uh, nou, het resultaat was uh, volgens mij 14 dagen geleden. 1 april was dat. Uh, 1 april, ja. Hebben jullie dat uh, Dat was geen grap. Mogen, nee, nee. Had jij de ervoor al gezien trouwens? Hm. Uh, ja, ja, de spelers en de... Oh, die mochten de crew hebben hem van tevoren ja, ja. nog mogen zien. Maar goed, ja. publiek, er was veel publiek, geloof ik. Die, het was uh, ja, goed april. Het was ja. eers, middags en s'avonds zelfs. Ja. Hoe waren de reacties op de film? Ja, uh, zeer, uh, zeer lovend, ja. Uh, mag ik wel zeggen. Ja, ja. Het is sowieso leuk om Zandvoort te zien. Ja. Uh, wat vooral opviel was dat heel veel mensen aangaven... dat ze Zandvoort nog nooit op zo'n manier hadden gezien. En wat een mooie plekjes we eigenlijk hebben. Oh, zelfs, mooi, ja. uh, zelfs de terreinen die hier helemaal in oh, echt afbraak echt? zijn... Oh. Uh, die werden mooi in beeld gebracht. Zelfs mm. Dat heeft zijn charme. Uh, het spel werd uh, gewaardeerd. Uh, het, het heeft een open einde. Dus de mensen uh, okay. vonden het een verrassend einde. Maar het zorgt er ook wel voor dat je erover na gaat denken. Ja. Van, uh, de, de goede mensen van Zand wordt. Wat houdt er ja, precies in? Ja, ja, ja, ja. Wat is ja. goed? Wat is slecht? Ja, ja, ja, ja mooi hoor. En uh, uh, wat speel je nou ook weer? Een inspecteur Een inspecteur, ja, ja. Dus je blijft inspecteur spelen. Ja, ik heb het idee <laughs> dat ik uh, bij het volgende <laughs> stuk uh, moet aangeven ja, dat het ja, ja, geen inspecteur ja, ja. is mag zijn. <laughs> okay. En um, uh, jullie hebben dat op 1 april uh, laten zien. Uh, jij zei mij net dat het ook op uh, uh, ZFM uh, ja, TV is. Ja, uh, het was vorig weekend uh, is het uitgezonden en ik heb begrepen dat het uh, ook dit weekend weer, uh, weer wordt uitgezonden. Oh, wat leuk. Ik durf de tijden niet te zeggen. Ik geloof nee. dat vorig weekend was het om zeven uur s'avonds. Uh, ja, ja. Dus wellicht nu ook weer op die tijd. Maar okay. dat, dat weet ik niet. Ja, <sniffs> ik, ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar ik weet het dus niet. Nee, dat geef. Ik weet wel waar je het zou kunnen zien. Dat is op zich ook een af 40. ja. He, daar, daar zit ZFM op. Of uh, KPN 1367. Ja, klopt. Dat uh, ken ik uh, dus wel uit mijn hoofd. Maar uh, uh, je raadt iedereen aan om het, om het te gaan zien. Uiteraard. En wellicht uh, binnenkort een keer op, uh, op YouTube nog of zo. Ja, dat hopen we wel. Ja. Ja. Ja, misschien uh, dat het nog bij een filmfestival. Ja, je weet stand, het niet. Ja. Is, uh, is Aja uh, uh, daarmee bezig? Ik geloof er wel. Ja, het het valt leuk. onder een korte film. Uh, ja. het is, uh, een korte film mag maximaal geloof ik uh, 45 minuten zijn. En deze is uh, 38. Okay. Dus dat valt net, uh, net binnen die categorie. Ja. En ja, wie weet, levert het nog wat op? Beroemd maar. Misschien ja. worden jullie nog wel beroemd. Ja, dat is nou... Ja, uh, ja, je ja, je je da, daar doen we het niet voor. Omdat nee, he? we het leuk ik. vinden. Ja. Ja. Nog even uh, uh, over Hildering uh, in het algemeen. Ja. Uh, want jullie uh, gaan goed he? met het aantal mensen wat meedoet. een aantal acteurs. En... Zeker. Ja, we hebben weer een aantal uh, mensen die zich hebben ingeschreven zelfs. Ook jongeren? Uh, uh, uh, jongeren willen graag meedoen. Uh, we zijn bezig om te kijken of we dat weer op kunnen starten. Door corona is dat geen uh, uh, ja, mogelijkheid. Mogelijk, ja. En uh, dat is nader met jongeren. Ze worden ouder. Dat, dat klopt. Dus de jongere afdeling is weer ouder geworden. Dus ja. De, ja, de, maar er wordt wel naar gekeken. Dus mm -hmm. ik, uh, ik hoop uh, dat dat op korte termijn toch weer... Uh, maar die, die krijgen dan een eigen afdeling, of niet? Dat is over het algemeen een eigen afdeling, ja. Ja, ja, ja. En dan uh, worden daar ook stukken voor... Uh, ja, dat is ook een andere gekeken. manier van spelen. Die spelen uh, één keer per week en die doen één keer per jaar een stuk uh, ja, uitvoeren. Ja, ja, ja. Ja. Uh, en we zitten in december, hebben we alweer uh, ons 75-jarig jubileum. Ook nog? Ja, ook nog. Dus dan gaat, uh, gaat het helemaal bijzonder worden. Dus hebben we praktisch. Uh, ja. praktisch. Uh, Kun je er nog iets twee... over zeggen wat jullie gaan doen? Uh, ik kan daar nog niet zo heel veel over zeggen. Ook omdat ik het gewoon niet weet, uh -huh. want we zijn er nog druk mee bezig. ja. Maar ik weet wel dat de, het aantal spelers. Wat op toneel gaat verschijnen. Dat dat uh, groter is dan normaal. En dat er ook wat meer wordt uitgepakt. Dus het wordt ah, een groter geweldig. stuk. En dus dat, ja, Je mag wel echt wat, uh, wat geweldig, gaan verwachten. Geweldig, geweldig. Ja. Nou hartstikke leuk. We kunnen bijna niet wachten. Maar we krijgen eerst uh, Karambaswraak. Hè. Ja dus, Wraak dus, uh, uh, geregisseerd door Nathalie Plantinga. Was ik vergeten oh, te zeggen. Maar, belangrijk. maar dat, uh, ja. zeer belangrijk. Ja. Ja. Ja. Uh, ik krijg een seintje van uh, Isabel Geurons. Dat is onze oh. techn technicus van uh, vandaag. Ja, we zitten lekker te praten Jan Heelko. We kunnen nog. Oh, ik een half uur vol praten jammer, maar dat gaan we niet doen, want we moeten naar het nieuws van 11 uur en we gaan nog naar muziek luisteren dat is uh, Strangers van uh, Sigrid dankjewel Jan, heel graag gedaan